5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Met het NOS Radio 1-journaal. En zo daarin verslaggever Robert Bas over de risico's die Nederlandse vluchten naar Egypte zouden lopen. Daar nu over het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Transavia schrapt tenminste vier vluchten naar de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh... omdat de kans bestaat dat de toestellen geraakt worden... door luchtdoelraketten in de sinai woestijn Dat heeft de maatschappij besloten na een eigen risicoanalyse. Arkefly heeft van de Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijding en Veiligheid... het advies gekregen om ook de vluchten te schrappen. De KLM-vluchten naar Cairo gaan wel door.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 De leiders van D66, ChristenUnie en SGP benadrukten... dat ze zich alle drie gebonden voelen aan de afspraken... maar dat ze vrij zijn hun eigen koers te varen... bij onderwerpen die niet op papier staan. De regeringspartijen wezen erop dat er vooral afspraken zijn gemaakt... over de financiën. Ook premier Rutte kreeg de vraag voorgelegd... of D66, ChristenUnie en SGP tegen begrotingen te stemmen. Ten aanzien van al die begrotingen, en het is het merendeel van de begrotingen... die raken aan de afspraken niet... Ten aanzien van de overige begrotingen is daar ruimte. Uh, maar nogmaals, die is heel theoretisch. Uh, omdat dat ook uh, bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking zou leiden... tot uh, het instorten van die uitgaven. Oppositiepartijen die niet bij het akkoord betrokken waren... verweten D66, ChristenUnie en SGP... dat ze zich te veel aan het kabinet hebben overgeleverd. De politie in Ridderkerk heeft geen hoop meer... dat de twee mensen die op de Nieuwe Maas worden vermist... na een aanvaring nog levend kunnen worden gevonden... Het plezierjacht waarop ze zaten zonk vanochtend na een aanvaring met een groter schip. De twee vermisten zijn de ouders van een 16-jarig meisje dat wel kon worden gered. Het was een Zwitsers gezin. Een jongen van zeven, die ondanks door zijn vader uit Suriname naar Nederland was gehaald, moet terug naar zijn grote ouders in Paramaribo. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De vader haalde zijn zoon twee weken geleden terug met hulp van het tv-programma Ontvoerd van John van den Heuvel.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 ...heeft het belang van het kind in het oog genomen... ...en bepaalt dat het kind terug moet naar de omgeving waar hij veilig en vertrouwd is... ...in afwachting van verdere beslissingen door rechters over het gezag. Bij een vliegtuigongeluk in Laos in Zuidoost-Azië zijn tientallen doden gevallen. Het toestel van Lao Airlines maakte een Middellandse vlucht... ...en soorten neer in de rivier de Mekong. Alle 39 inzittenden en de vijf bemanningsleden kwamen om.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 Het is eigenlijk een normale avondspits, Lucella, 27 files staan er. De meeste dagelijkse files die staan bij Rotterdam. Een paar zaken vallen op. Een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knopend Hoefdorp 5 kilometer. Nu is alleen nog de rechterrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht richting Gouda is de spitsstrook dicht door een technische storing. Daardoor loopt het een beetje vast tussen Nieuwebrug en Zevenhuizen nu 7 kilometer. Er stond een auto met pech op de A13 Den Haag Rotterdam. Die is weer van zijn plek tussen knopend Ippenburg en Alvit Berkonenrode rechts nog 8 kilometer. Een dikke advocaat wilde eigenlijk geen club meer trainen, alleen nog een land. Maar toen AZ belde, begon het weer te kriebelen. Straks dikke advocaat in het Radio 1-journaal. Zweden houden niet van krabben. Sneeuw is winters niet weg te denken uit het Zweedse straatbeeld. Daarom heeft Volvo parkeerverwarming. Eenvoudig op afstand te programmeren via uw smartphone.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 Radio in Journal. Lucella Carrasso. Zes minuten over vijf is het. Straks minister Timmermans over de mishandeling van de Nederlandse diplomaat in Rusland. Premier Rutte vindt de zaak ernstig, maar wil niet te vroeg conclusies trekken. Het is natuurlijk zeer ernstig wat er gebeurd is. Maar nu eerst de feit op tafel. Transavia schrapt tenminste vier vluchten naar de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Omdat er een kans bestaat dat de toestellen geraakt worden door luchtenraketten in de Sinaïwoestijn. woestijn Ook Arkefly heeft het advies gekregen om vluchten te annuleren. Justitieverslaggever Robert Bas. Robert, NRC Handelsblad kwam hier vanmiddag mee. Wat, wat ben jij inmiddels te weten gekomen? Nou, We weten inmiddels dat er inderdaad een waarschuwing is gekomen vanuit de AIVD naar de vliegtuigmaatschappijen en informatie betreft een soort generieke dreiging, moet je denken, een algemeen dreigingsbeeld, dat vliegen boven de Sinaï risicovol is. Dat gaat niet alleen voor Nederlandse vliegtuigen, maar blijkbaar voor alle vliegtuigen die daar uh, boven de Sinaï vliegen. Je, je, we weten allemaal dat allerlei lieden daar rondlopen in de Sinaï die mogelijke banden hebben met terroristische organisaties. Is dus ook mogelijk beschikken over geavanceerde wapens. Dat is de waarschuwing die de IVD heeft gedaan aan de vliegtuigmaatschappijen. En er is nu aan de vliegtuig maatschappijen zelf om te kijken welke maatregelen ze erop zullen nemen. Want het zou dus niet gaan om een concrete dreiging tegen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen of tegen één bepaald uh, toestel of een vlucht. Het, het, er zouden lukraak uh, raketten omhoog vliegen en dat is dan een risico. Is dat het idee? Dat, dat is het verhaal. Ja, je kan natuurlijk niet zien een grote afstand of een vliegtuig naar Nederlands is of Brits of Turks of noem maar op. Dus het is gewoon tegen alle vliegtuigen eigenlijk die boven de je vliegen, dat is een risico. gaat ook heel duidelijk om een dreiging vanaf de grond, met mogelijk met, met Raketten en niet een dreiging aan boord van een vliegtuig zijn. Gaan aanwijzingen dat iemand iets voor plan zou zijn op, op onderweg, zeg maar, om een vliegtuig te kapen naar Egypte. Heel duidelijk, de situatie in de Sinai is zo diffuus op dit moment te lopen zulke rare mensen rond, eigenlijk, dat de IVD heeft gewaarschuwd tegen maatschappijen. Van u loopt het risico als je daar boven de Sinai vliegt. ja nou, dat lijkt me ook een situatie die niet 1, 2, 3 uh, zal veranderen, toch? Nee, we weten natuurlijk allemaal dat daar een soort wetteloosheid uh, heerst in die hele grote woestijn. Uh, dat er veel mensen die tegen uh, het Egyptische leger zijn zich teruggetrokken hebben in die woestijn. Dat er banden zijn tussen mensen die er rondlopen en mensen uit organisaties die wij toch als terroristisch beschouwen. Tuurlijk, uh, er zijn veel wapens in de omloop en ik denk dat die generieke dreiging bij elkaar, al die uh, factoren bij elkaar, de IVD hebben genoopt om de vliegtuigmaatschappijen te waarschuwen. Want het loopt een risico. Nou, die vliegtuigmaatschappijen moeten daar zelf een beslissing op en die beslissen in kan zijn dat je vliegtuigen kencelt of dat je omvliegt of naar een andere locatie gaat vliegen. Ja, want bij Charme El Sheikh Transavia heeft al uh, vluchten geschrapt. Dan zit ik te denken, die mensen die daar nu zitten en die deze week terug moeten, wat, uh, wat moet daar dan nou mee? Ja, ik ben natuurlijk geen expert op dat terrein, maar je zou je bijvoorbeeld kunnen denken... dat je dan met een bus naar een ander vliegveld wordt gebracht waar minder groot risico is. Uh, dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. De IVD heeft ook heel duidelijk geen... Opties aangedragen bij de vliegtuigmaatschappijen van dit moet u doen. Nee, alleen de waarschuwingen van u loopt een risico. En uh, zoals ik het heb begrepen uit uh, de, de gesprekken die ik nu heb gehad met een aantal uh, mensen uit die hoek, uh, uh, zal die, uh, zullen die waarschuwingen ook zijn gericht geweest aan andere vliegtuigmaatschappijen in andere landen. De IVD wilde ook niet zeggen of die informatie door de IVD zelf was verzameld, of dat zeg maar uitgewisseld is met andere zusterdiensten uh, van uh, bijvoorbeeld Amerikanen of uh, uh, nou ja, Egyptische inlichtingdienst of Israëlische inlichtingdienst. Maar dit is ook een verhaal wat niet specifiek Nederlands is. Maar ja, er vliegen ook Nederlandse vliegtuigen boven de Cinei. Dus die maatschappijen zijn gewaarschuwd. Robert Bas, dank. Um, en voor de zekerheid zeg ik erbij dat Transavia en Arkenfly niet, niet willen reageren op dit moment. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat het bezoek van koning Willem-Alexander aan Moskou in november wordt uitgesteld of misschien zelfs helemaal wordt afgezegd. Dit als gevolg van de diplomatieke rel tussen beide landen die is uitgebroken na nu de mishandeling van de Nederlandse diplomaat. Dat zei Timmermans vanmiddag na het gesprek dat hij over de zaak had met zijn Russische collega Lavrov. Nou, dat was een goed gesprek. Ik heb hem uh, aan het begin van het gesprek duidelijk gemaakt dat ik uh, zeer geschokt ben door wat er gisteravond is gebeurd. Uh, en dat ik ook uh, verwacht dat zij dat onderzoeken uh, en helderheid uh, bieden. En dat ik ook ze aanspreek op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze mensen uh, daar. Uh, zijn reactie was dat hij uh, ook uh, geschokt was uh, over wat hij noemde een uh, ernstig misdrijf. En dat uh, er al een onderzoek was uh, gestart, een strafrechtelijk onderzoek. Ja, Hebt u onderzoek al enig idee wie er achter deze aanslag en achter de mishandeling zit op de heer Elderenbos? Uh, geen idee. Uh, en uh, ik vind dat de Russische autoriteiten uh, daarover uh, onderzoek moeten doen en ons daarover uh, moeten uh, berichten. Maar ik heb geen idee. Zou het, een, zou het repercussies kunnen zijn voor de manier waarop uh, Borodin, de, de Russische diplomaat, hier is uh, opgepakt door de politie? Ik kan alleen maar zeggen dat ik geen idee heb uh, wie hierachter zit, waarom het is gebeurd. Uh, ik hoop alleen dat het nu grondig wordt onderzocht en dat uh, schuldigen worden gevonden en uh, gestraft. In diplomatieke kring in Moskou is bekend dat de Nederlandse diplomaat homoseksueel is. Zou dat hiermee te maken kunnen hebben? Uh, ik hoor uh, u allerlei uh, aannames uh, doen. Ik uh, kan daar uh, uh, niks uh, over zeggen. Ik weet niets uh, van de motieven van de daders. Ik hoop dat ze worden opgespoord en dat er dan ook helderheid ontstaat over hun motieven. Nog even over het bezoek van koning Willem-Alexander. Dat kan wat u betreft goed, gewoon doorgaan. Begrijpen we dat goed?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 Ja, alle mogelijkheden liggen nu open. Als ik geen andere mogelijkheid zag, dan zou ik hem nu met u delen. Maar natuurlijk zijn er meerdere uitkomsten mogelijk. Er ligt een schip van Greenpeace aan de ketting. De bemanning daarvan zit vast. Um, er is een Nederlandse ambtenaar mishandeld. Is het Ruslandjaar inmiddels niet een totale mislukking geworden? We hebben een aantal incidenten meegemaakt de afgelopen tijd. Die zijn belastend voor de relatie met de Russische federatie. Dat betreur ik. Mijn collega Lavrov betreurt dat ook. En wij gaan nu samen proberen om hier uit te komen. Het is belangrijk dat zowel wat betreft het gebeuren gisteravond als wat betreft de kwestie Greenpeace we nu snel vorderingen maken. In hoeverre bent u beperkt in uw onderhandelingsvrijheid... omdat u ook de belangen van het Nederlands bedrijfsleven moet bewaken? Ik voel me helemaal niet beperkt in mijn onderhandelingsvrijheid. Ik denk dat er niemand is in Nederland. 17 miljoen mensen die vindt dat het zomaar kan... dat een Nederlandse diplomaat gemolesteerd wordt... en dat zijn huis overhoop wordt gehaald. Niemand vindt dat aanvaardbaar. En ik vind ook dat ik als leider van het departement... de verantwoordelijkheid draag voor de veiligheid van mijn mensen. En dat is mijn topprioriteit. En ik denk niet dat er iemand is in het Nederlands bedrijfsleven... die dat zal willen betwisten. Op dit moment geldt maar, wat mij betreft maar één ding... Uh, helderheid uh, over het feit dat de veiligheid van Nederlandse diplomaten... in Rusland gegarandeerd is. En ook duidelijkheid over uh, uh, onderzoek en vervolging... van degenen die verantwoordelijk zijn uh, voor wat er gisteravond is gebeurd. Dat zei minister Timmermans tegen Wilco Boom. Timmermans wilde dus verder niet ingaan op het Nederland-Ruslandjaar. Um, de SP zei vandaag, hou maar op met die feesten en activiteiten... in het teken van 400 jaar betrekkingen tussen beide landen. Jeroen de Jager, um, jij praat erover met Nederlanders en Russen... in. Eindhoven. Wat voor evenement ja, is daar aan de gang? Nou, dat is een uh, conferentie die begint morgen. Uh, en dan vrijdag uh, met name ligt het accent op Rusland. Dat heet dan From Commune to Community. Dus van commune naar uh, gemeenschap. Communen die we nog kennen van vroeger. Van de. wat zijn? Het? en Sofgozen, dat idee. En daar zijn dan een paar, drie, vier Russische studenten, architecten, die zijn uitgenodigd. Ze zijn hier aan het werk aan hun kleine dacha's. die bedoeld zijn voor ja, tuinhuiscomplexen. En hij zat zagen hier. Dat zijn. Uh, huisjes gemaakt van uh, oude kozijnen. En Victoria, uh, are you interested in the, in the, in the festivities around the Dutch-Russian year? Or what do you think of it? Nou, ze heeft niet zo echt veel tekst geloof ik. Het gaat niet helemaal lukken met Victoria. Nu, vrijdag, moet ze wel praten op die conferentie. Dus ik ben benieuwd, Kees. Kees Donkers heeft het georganiseerd hier. Wat dacht u vanochtend toen u het nieuws hoorde over... Uh, over het. het ja, het molesteren in, in Rusland van die, van die Nederlandse doelijke Ja, gewoon ontzettend vervelend natuurlijk. Kijk, wat op dat gebied gebeurt, daar heb je geen invloed op. En die kunnen het alleen maar ondergaan. Alleen die denken aan de andere kant... ja, wij doen ons ding hier en laten we daar alsjeblieft mee doorgaan... want uh, daar zijn heel andere motieven bij ons. En er wordt nu gezegd door politici... misschien moeten we het opschorten, dat Nederland-Rusland-jaar. Wat, wat zou uw antwoord dan zijn? Ik denk dat je het van kwaad tot erger maakt. Ik denk dat het heel onverstandig is. Ik denk, wat er op politiek gebied gebeurt... daar moet, daar moet ook politiek over onderhandeld worden. Dat is een heel ander niveau... Wij zijn bezig aan de basis met de samenwerking, we doen dat al drie jaar, tot ieders uh, tevredenheid en zelfs, er komt zoveel energie los uit die samenwerking, gewoon doorgaan. We hebben een beetje de, uh, het idee bij dat nederland jaar dat het hele grote dingen zijn. Bijvoorbeeld Poetin is hier naar Nederland gekomen uh, dit jaar in het kader van dat nederland jaar. Ja. Toen waren de grote demonstraties. Merkt u daar iets van hier in Eindhoven? Nee, tegendeel. We hebben 60 mensen hier te gast gehad die in de, ja, zeg maar de slipsteam van Poetin meekwamen. Bedrijven die geen zit waren in samenwerking. Ik denk dat daar gaat het om. En, en 60 van de 120 kwamen hier naar Eindhoven. We hebben daar een mooi programma voor gemaakt over hoe wij hier samenwerken, wat wij hier doen en wat onze betekenis kan zijn voor hun en andersom. En als nou vrijdag die conferentie hier is in het kader van dat Nederland-Rusland. Ja, trouwens, u heeft helemaal geen geld gekregen van, van de organisatie. Nou, we hebben inderdaad we Wij moeten alles eigenlijk zonder geld doen. Ja. Maar dat is ook een Extra om dat toch voor elkaar Ze hebben de te... uren gewoon bijgesleept. Nou, nee, nee, zo moet ik zeggen. Wij oh, nee. hebben ons aangemeld okay. en ze hebben toen uitgelegd... dat er geen geld was voor dit soort uh, activiteiten. Althans heel weinig. En dat we eigenlijk ons eigen budget moesten genereren. Dat hebben we ook gedaan. Ja. Als nou vrijdag die conferentie hier is... er komen allemaal Russen hier naartoe. Uh, gaat u het dan met ze erover hebben? Van, uh, willen jullie stoppen met uh, het in elkaar slaan... van uh, Nederlandse diplomaten in, in Moskou? Is niet mijn bedoeling. Nee, nee, totaal niet. Wij gaan het hebben over ons programma. Ja. En dat is een heel boeiend programma. Uh, dus, ja. Maar welke Russen gaan hier komen? Er komen hier vooral studenten en docenten van universiteitssteden waar we contact mee hebben. Tjumen, Tsjeljabinsk, Novosibirsk. Ja, en, en leeft het, want u heeft het er wel over gehad. Victoria viel net stil, maar u heeft het er met, met, met hen over gehad. Wat zeggen zij erover? Zij snappen er helemaal niks van. Ze snappen er helemaal nee, niks van. helemaal niks van. Nee. Nee. nee, nee. Het is ook, ja, in feite merk je wel dat er totaal verschillende culturen zijn. Ja. En dat wil ik ook graag benadrukken. Oké. Okay. Goed, bedankt zover. Ik ga nu naar Best, want daar uh, hebben we nog een programmadirecteur van een klassiek muzikaal programma. Ook in het kader van het Nederlandse jaar. Oké. Okay. Ja. Daar Dank horen je. we jou later mee. Jeroen de Jager. Jolanda van der Velden met de laatste verkeersinformatie. Even een update over de A4, Lucella Den Haag richting Amsterdam bij knopen Badhoeverdorp nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn er weer open. En een nieuw ongeluk op de A59, C richting Os. Tussen Os en knopen Paalgraven staat 3 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Washington. Wessel de Jong uh, nog even te gaan. En dan moet er toch echt in Amerika een, een, een deal zijn over het schuldenplafond. Wil Amerika niet diep in de problemen komen? Uh, wat is het laatste nieuws daarover? Een deal zou er zijn op dit moment. De leiders in de Senaat, die zouden eruit zijn. Die hebben afspraken gemaakt. Nou, wat je ook al zegt, hè, het is vijf voor twaalf, het is heel erg laat. Dus om de procedure nu een beetje te versnellen... gaat dit hele voorstel, waar die, dat die leiders overeen zijn gekomen... gaat nu direct door naar het parlement, dus naar de House. Nou, dit voorstel dat zit nu zo in elkaar... dat uh, in ieder geval ook de democraten meegaan met dit voorstel. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En waarschijnlijk dus ook een minderheid van de republikeinen...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 Ja, dit hele verhaal, he, dat ging natuurlijk over Obamacare, dat was zeg maar de, een van de laatste pogingen van de Tea Party om die zorgwet van Obama te ondermijnen. Ze hebben eigenlijk praktisch niks gekregen. Ze hebben een heel klein dun schaamlapje hebben ze gekregen. Namelijk dat de, de mensen die dus in aanmerking willen komen voor zo'n gesubsidieerde, gesubsidieerde ziektepolis, um, die moet natuurlijk aan een bepaalde inkomenseisen voldoen. Nou, die controles worden een beetje strenger op die inkomens. Nou, dat is natuurlijk nagenoeg niks. Dus ze staan Echt wel met lege handen. En na deze afspraak die er nu is gemaakt, eigenlijk kun je toch wel zeggen dat de Tea Party en de Republikeinen nu echt wel heel erg diep in het zand bijten. Want heel Amerika geeft toch hun de schuld van deze crisis. Ja, maar zullen we nog wel een slag om de arm houden tot het twaalf uur is, of niet? Nou Nee, dat denk ik niet. Die stemming komt wel eerder. Dus ik denk dat we in de loop van de avond toch wel meer zullen weten. We moeten inderdaad nog een slag om de arm houden, maar ik zie mensen het hier allemaal met zoveel uh, zekerheid allemaal uh, verkondigd. Maar goed, het is, uh, er zijn wel meer rare dingen gebeurd de afgelopen dagen. Afgelopen dagen. Dus laten we inderdaad, uh, formeel laten we een beetje voorzichtig blijven. Oké, okay, dankjewel. Wessel de Jong vanuit Washington. Michael Bublé nu, after all.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 A sleepless, empty night Dreaming of you And those dreams you stole mine Michael Bublé. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Dick advocaat is terug bij AZ. Hij is de nieuwe trainer daar. De opvolger van de ontslagen, Gertjan Verbeek. Hij maakte in ieder geval het seizoen af bij de club uit Alkmaar. Vorig jaar was hij nog trainer van PSV. Sindsdien had hij geen club. Hij wilde eigenlijk ook geen club meer. Um, zoals gezegd het is een terugkeer bij AZ, want in 2010 stond hij vijf maanden daar aan het roer. Die periode heeft ervoor gezorgd dat hij nu opnieuw ja heeft gezegd tegen AZ. Nou, ik heb hier een, uh, vijf hele leuke maanden gehad. Gewerkt met mensen die uh, echte AZ-mensen waren. Ja, en proef dan in proef je dat in allerlei terug in deze club. En uh, heel veel warmte. Ja, en dan zie je als dan iemand mij belt, dan, dan gaat het bij mij weer beginnen. Hè, en dan ben ik op zich heel makkelijk over te houden. Qua salaris uh, uh, valt dat geloof ik ook allemaal wel mee. Ik hoorde een mooi verhaal dat de vorige keer had jij met Gerbrands gezeten. Gerbrands had een bedrag ge geschreven op een servetje. Omgekeerd. En jij moest gewoon zeggen blind of jouw koord ging of niet. Is het dit keer ook zo? gegaan? Nou, dat is nu nog minder geloof ik. <tie> <tie> nee. <tie> nee, we waren er snel uit. De, de, de, dat, dat is de, want als ik voor het geld had gekozen zou ik ergens anders heen moeten gaan. Met alle respect. Maar ik kies echt voor de omgeving. En voor het helftal, want ik vind het echt een, een fris helftal. Met heel veel mogelijkheden. En uh, ja, wij als staf hebben echt het gevoel dat we nog wat meer eruit kunnen halen. En daarmee reken jij dus ook af met dat imago dat je vooral in geld geïnteresseerd zou zijn? Nou, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Jij niet? Ja, ook wel. Oh, dank je wel. Je bent de ja eerlijk. Uh, als je kijkt naar het, naar het huidige elftal en de problemen die er waren met, met Gert-Jan van Beek. Uh, men was de trainer zat. Te dominant aanwezig. Had jij dat zelf van een afstandje ook al gezien dat hier wat los was? Nou, Gert-Jan van Beek is, is een andere persoonlijkheid dan ik. en uh, Je hebt allemaal een bepaalde periode dat dat, dat werkt. En dan, dan krijg je ook een periode dat het niet meer werkt. ja En dan moet je weggaan weggestuurd worden. Dat, dat, dat moet je zelf als trainer ook een beetje aanvoelen, vind ik. Dus, dus ik heb, daar heb ik ook helemaal geen problemen mee. Ook dat is inherent aan de voetballerij. Kijk, je kunt niet de hele groep weg... Het is altijd de trainer die eruit gaat. Maar ben jij niet net zo dominant als hij? Ik ben wel dominant, maar ik, wat, ik, wat ik in het begin al zei... Ik vertel het waarschijnlijk toch op een iets aardigere manier. Zo kan je het ook doen. Met een grap? Een grap. Bij mij weten ze, ik ben ook wel vrij, vrij duidelijk, vrij kort, maar ze weten wel precies wat ze doen moeten. Maar ik zeg nogmaals, je kunt het op verschillende manieren zeggen. En soms een beetje bij lachen. Hoe moeilijk is het om, om zo tussentijds in te stappen? Nou, ik, ik ken het helft al. Uh, er zijn een paar capabele mensen die hier zitten die al honderd uh, al jaar bij de club zitten. Martin, dus, uh, Martin Haar. Martin Haar, dus dat is op zich, zich geen probleem. en uh, Ik heb bijna iedere wedstrijd gezien op de tv...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 Dit is Radio 1. Het is uh, bijna half zes. U krijgt het NOS-journaal van Jeroen Chipkema. In de Amerikaanse Senaat lijkt een akkoord bereikt te zijn... tussen democraten en republikeinen... over de begrotingsproblemen in de Verenigde Staten. De republikeinse senator Ayot, die hiermee naar buiten kwam... zei dat hoogstwaarschijnlijk het Huis van Afgevaardigen... eerst stemt over dat compromis. Transavia schrapt tenminste vier vluchten... naar de Egyptische badplaats Sharm el sheikh omdat de kans bestaat dat de toestellen geraakt worden... door luchtdoelraketten in de sinai woestijn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 Bij een vliegtuigongeluk in Laos in Zuidoost-Azië... zijn tientallen doden gevallen. Het toestel van Laos Airlines maakte een binnenlandse vlucht... en stortte neer in de rivier de Mekong. Alle 39 inzittenden en de vijf bemanningsleden kwamen om. Het vliegtuig verongelukte vlak voor de landing... waarschijnlijk door slechte weersomstandigheden. De politie in Ridderkerk heeft geen hoop meer... dat de twee mensen die op de Nieuwe Maas worden vermist... na een aanvaring nog levend kunnen worden gevonden. Het plezierjacht waarop ze zaten... zonk vanochtend na een aanvaring met een groter schip... De twee vermisten zijn de ouders van een 16-jarig meisje... dat wel kon worden gered. Het was een Zwitsers gezin. En het concert dat Anouk vanavond in het Gelderdome in Arnhem zou geven... gaat niet door. De zangeres heeft stemproblemen... meldt de organisator Mojo Concerts. Het is nog niet bekend of de andere symfonica in Rotse concerten... op vrijdag en zondag wel doorgaan. Het concert van vanavond wordt waarschijnlijk volgende week ingehaald. Dat waren de hoofdpunten het weer, Marco Verhoef. Ja, op dit moment trekt er een regengebied over het land, van zuidwest naar noordoost. Dat zal in de loop van de avond en vooral vannacht het land alweer verlaten. Dan kan er in het noorden nog wel een enkele bui vallen, maar zijn er ook alweer opklaringen. En de temperaturen liggen dan als minimum zo tussen de 9 en 12 graden. Morgen dan een dag met vooral veel wind. In het noordelijk kustgebied op De Wadden kan het zelfs stormachtig waaien met windkracht 8. En in het binnenland in het zuiden staat een matig tot vrij krachtige wind, windkracht 4 tot 5. Allemaal uit een westelijke richting. Het weerbeeld is niet onaardig. De zon schijnt van tijd tot tijd flink. En er valt nog een enkele bui, en de kans erop is het grootst. In het noorden het wordt 14 tot 16 graden. Vrijdag is het op de meeste plaatsen droog. Af en toe schijnt de zon en er is duidelijk veel minder wind. Maar in het weekende neemt in ieder geval de kans op neerslag wel weer toe. In de vorm van buien. betekent dat de zon nog af en toe schijnt. En dan is het 16 graden avondspits, Jolanda van de Velden. Die is eigenlijk vrij normaal... voor, uh, ondanks dat het herfstvakanties in het zuiden van het land. De meeste dagelijkse files... die vinden we bij Rotterdam en Utrecht. Een paar dingen vallen op. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Nieuwebrug en Knopend Gouwe 6 kilometer. Tussen Gouden en Knopend Gouwe... is de spits er ook dicht. Heeft te maken met een technische storing. Er wordt uh, geflitst op de A50 Eindhoven richting Oost. Daardoor tussen Sint Oederode en Noord zo'n 6 kilometer langzaam rijden. En een aanrijding op de A59...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 Wees er snel bij. Drie minuten over half zes is het. Straks onze correspondent Sander van Hoorn... over de mogelijke dreiging in de Sinaï-woestijn. Eerst Nederland-Rusland, het gaat niet lekker tussen die verhouding. Vorige week de aanhouding van de Russische diplomaat in Den Haag. Gisteravond in Moskou een Nederlandse diplomaat... die werd mishandeld in zijn appartement. Ik praat daarover met de oud-correspondent en Rusland-redacteur... van NRC Handelsblad, Hubert Smeet. Goedemiddag, Hubert. Goedemiddag. Ja, Ze hebben wel gedurfd in Rusland om een diplomaat zo aan te pakken... Ja, we wie we het weten, ook gedaan heeft. Dat weten we natuurlijk niet. We weten dat twee mannen die zich aandienen als elektricien... zich hebben gemeld... We weten dat de camera's het niet deden. En we weten dat diplomaten over het algemeen in redelijk beveiligde huizen wonen. Dus de indruk wordt gewekt inderdaad dat hier sprake is van, je zou kunnen zeggen, een provocatie. Vergeet niet dat afgelopen zaterdag Zirinowski, een parlementariër van, ja, je kan zeggen, radicaal nationalistische huizen, ook opgeroepen heeft he, tot represailles in de fysieke sfeer tegen Nederland. Ja. Met andere woorden, het kan ook uit die hoek komen. Ja, want wat had hij gezegd? Dat de ruiten van de Nederlandse ambassade ingegooid moesten worden? Ja, en daarna heeft hij ook gezegd voor de Nederlandse ambassade... dat uh, de actie van de politie in Den Haag tegen Borodin... de tweede man van de Russische ambassade in Nederland... niet uh, zomaar kon passeren. Zeker niet omdat de Nederlandse regering alleen maar excuses had aangeboden... en de schuldig niet had gestraft... en dat met gepaste munt zou worden terugbetaald. En, en past dat bij Shirinowski om op zo'n incident... hier in Nederland op die manier te reageren? Ja, Shirinowski is de provocateur in Rusland. Hij uh, zegt alles wat sommige mensen denken... maar niet durven te zeggen. En tegelijkertijd is hij totaal geen gevaar voor het Kremlin. Hij stemt altijd met het Kremlin mee... maar uh, de show die hij opvoert... wekt de indruk alsof hij van een radicaal nationalistische huis is. Het is een buitengewoon behendig politicus die, zou je kunnen zeggen... ook voor een deel in de zak zit van het Kremlin. En het Kremlin heeft niet gereageerd... naar na aanleiding van zijn uh, woordelijke dreigement van... ho ho, zo gaan we niet met een bondgenoot om? Nee Nee, maar goed, er is natuurlijk een groot uh, politiek-diplomatiek conflict... tussen Nederland en Rusland. Het Kremlin heeft vandaag, vind ik, althans... Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag wel snel gereageerd. Iets eerlijk gezegd sneller dan ik vanmorgen verwachtte. Ja, omdat Nederland ook had gewacht met het maken van excuses... was de verwachting dat ook de Russen daar even de tijd voor zouden dat, nemen. Dat dacht ik, en dat, dat was verkeerd gedacht, blijkt. Lavrov heeft zijn, zijn, zijn zorg kennelijk uitgesproken... in een telefoongesprek met Timmermans. Ik denk ook dat dat waar is. Wat mij opgevallen is de afgelopen tien dagen... is, zou je kunnen zeggen... De Rol op het tweede plan van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland. Lavrov heeft ook op dat incident in Den Haag met Baradin heel min of meer rustig gereageerd. Hij vond het absurd wat er gebeurd was, maar grotere woorden gebruikte hij niet. Dus je hebt het gevoel dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland de regie over de betrekkingen met Nederland kwijt is... en dat er ook vanuit het Kremlin gestuurd wordt. Ja, en, en aan de ene kant zou een motief dus kunnen zijn... die arrestatie uh, van die diplomaat vorige week hier in Nederland. Aan de andere kant zijn er ook berichten over... wat er daar op een spiegel, geloof ik, uh, gekalkt is bij die diplomaat. En dat had dan weer met, met de rechten van homoseksuelen te maken. Kan, ja. kan je dat plaatsen? Nou, de, de, de, de, de homo, uh, propaganda wet, zoals wij het voor het gemak noemen... is een spierpunt in het Nederlands-buitenlands-politieke beleid. Vorige maand heeft minister uh, Busmaker van Onderwijs en Cultuur... zeer openlijke kritiek in Moskou op die wet geuit. Dat zijn uh, communicatievormen waar ze in Rusland niet van gediend zijn. Uh, die anti homo -propaganda wet is in Rusland zelf ook... een zeer hachelijke kwestie die door grote delen van de bevolking... en zeker door de orthodoxe kerk gesteund wordt. Dus het kan ook best zijn dat um, individuele... wat zal ik zeggen... Uh, ...onverlaten, ze hebben laten opruimen en, ...en daarom uh, de Nederlandse diplomaat te pakken hebben genomen... ...en dit signaal hebben achtergelaten. Ja, nou, dat, dat, dat weten we dus inderdaad nog niet zo er Niet iemand is, is opgepakt. Uh, eerder hoorden we van onze correspondent... van uh, ...daar kan je ook wel wat uit aflezen of er iemand wordt opgepakt. Want als de Russen de regering dit echt niet prettig vindt... Dan, dan pakken ze wel iemand. En anders hoor je er niks meer van. Ja, dat kan. Het kan ook zijn dat ze iemand pakken... die er misschien niks mee te maken heeft. Het gebeurt in Rusland wel eens dat mensen worden gepakt... en schuldig bevonden worden voor misdaden... waar ze maar zeer zijdelings mee te maken hadden. Um, alles is mogelijk. Maar het kan ook zijn dat dit echt een stap te ver is geweest. Ook voor uh, de macht in het Kremlin. En dat er inderdaad gaat worden ingegrepen, want als Nederland inderdaad zou gaan overwegen... om het bezoek van Willem-Alexander en Maxima... 9 november aan Moskou niet te laten doorgaan... dan is dat, denk ik, een serieus argument... en een serieus dreigement voor Rusland. Rusland hecht zeer aan het bezoek. Uh, Rusland heeft eigenlijk, je zou kunnen zeggen... een, een getraumatiseerd, monarchale traditie. Eh, Poetin zou eigenlijk liever koning willen zijn... of tsaar, moet ik zeggen, dan, dan president. Dus zo'n bezoek van een gekroond hoofd... Is, is voor Rusland zeer belangrijk. En dat is, denk ik... Voor de Nederlandse regering een serieus wapen, om het maar even zo te zeggen, in dit diplomatieke debat. Omdat Poetin graag met de koning op de foto wil. Aan, aan de andere kant, economisch gezien, heeft Nederland Rusland weer harder nodig dan omgekeerd. Ja, ik vind dat op dat punt uh, we iets te veel kijken naar, uh, naar de zogenaamde cijfers. Uh, het is inderdaad waar dat wij meer. Uit Rusland importeren dan naar Rusland importeren. En wat wij naar Rusland importeren is niet per se nodig. Uh, voor de Russen zou je kunnen zeggen. Dan kunnen ze ook ergens anders krijgen. Nou ja, de bloemen de kunnen ze ook ergens anders krijgen. Uh, sorry voor de uh, bloemensector <laughs> in Nederland, maar dat is wel een feit. Andere kant, uh, het gas wat wij in Nederland uh, onder de grond hebben... is voor een deel Russisch. En dat vermarkten wij, om het maar even in commerciële termen te zeggen. En in die zin is Rusland ook wel afhankelijk van Nederland... Nederland is een belangrijke partner in de gasindustrie... Uh, en de gashandel voor Rusland. En uh, zonder Nederland zullen ze het zelf moeten doen. En dat is tot nu toe niet de sterkste kant van... De Russische energiesector. Ja, en als je dan kijkt naar dat telefoongesprek. Hè, wat we daarover horen van minister Timmermans. met zijn collega Lavrov. dan is het beide partijen veel aangelegen. om dit in ieder geval te sussen. en niet al te hoog op te spelen. Ja, want er zitten ook nog in Moermansk. een paar Nederlanders gevangen. en een Nederlands schip van Greenpeace. en een Nederlands schip van Greenpeace ligt daar aan de ketting. En dat is weer omgekeerd, zou je kunnen zeggen. een wapen wat de Russen hebben. Uh, maar dat moet ook niet escaleren. Um, niet verder dan het nu al geëscaleerd is. Want, laten we eerlijk zijn... Rusland heeft ook Europa en dus ook Nederland nodig. Het is niet zo dat wij alleen maar naar het pijpen van Moskou dansen. Die verhouding is toch ietsje gelijkwaardiger dan sommigen in Nederland... Uh, soms suggereren. Ja, ongelooflijk, hè? als je het zo op een rijtje zet... hoe dat, uh, hoe dat gaat in dit Ruslandjaar. Ja, maar Rusland heeft het ook moeilijk. Hè? Laten we niet doen alsof Rusland alleen maar... de sterke olie- en gasexporterende natie is met kernwapens. Rusland leidt vele nederlagen op dit moment. Bijvoorbeeld de Oekraïne. Oekraïne, het belangrijkste Sovjetrepubliek buiten Rusland... 45 miljoen inwoners, heeft intern besloten ook de oogenschijnlijk Russisch gezinde regering van president Janukovic om te kiezen voor economische integratie met Europa. En dat is een enorme slag voor Rusland als dat echt doorgaat. En die slag kunnen ze niet te boven komen... door alleen maar te dreigen met handelsoorlog met de Oekraïne... of door de gaskraan dicht te draaien op. Tal van punten heeft Rusland het op dit moment zwaar... als het gaat om de geopolitieke positie van dit immense land... op het Europese continent. Hubert Smeet, dank voor jouw commentaar bij deze ontwikkelingen. Dank je wel. Dan uh, het verhaal over Transavia. De luchtvaartmaatschappij vliegt dus even niet op de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh... omdat de toestellen het risico zouden lopen geraakt te worden door raketten. Die raketten die zouden dan vanuit de Sinaï-woestijn worden afgevuurd. Sander van Hoorn, onze correspondent in Beirut. Uh, Sander, wordt die dreiging in Egypte ook onderkend... voor, voor vliegtuigen die er overheen vliegen over die woestijn? Ik ben hem nog niet tegengekomen. en Ik moet ook zeggen dat er, uh, ik zat net eventjes op de aankomstschema... te kijken van de luchthaven daar, dat er geen andere vluchten geannuleerd zijn. Daar zitten bijvoorbeeld ook dat soort uh, vakantiemaatschappijen bij... uit bijvoorbeeld Engeland, Thomas Cook Airlines, land nog gewoon. Dus of dit nou buiten Nederland heel serieus genomen wordt... kan ik op dit moment geen beeld van krijgen. Nee, we hebben begrepen vanuit de AIVD dat de dreiging niet alleen voor Nederland was... maar ook voor, voor andere landen. En dat de luchtvaartmaatschappijen uiteindelijk zelf moesten beslissen... of ze wel of niet zijn vliegen. Als ja. je kijkt naar de groepen... die er in die woestijn zitten. Wie zijn dat? Wie is daar actief? Nou ja, sowieso even vooropgesteld... dat er natuurlijk al heel veel vluchten... geschrapt waren. Hè? Transavia en Arkefly, die twee Nederlandse maatschappijen... waar het over ging, die vlogen... al niet zouden binnenkort weer gaan vliegen... Uh, waar er bijvoorbeeld veel vliegtuigen vandaan komen, Rusland, daar was het aantal vluchten echt drastisch van ingeperkt. Gewoon omdat toeristen de Sinaï-woestijn mede... omdat daar een aangescherpt of een negatief reisadvies voor gold. Nou ja, als dat is opgeheven... dan duurt het er even voordat toeristen terugkomen. Dus heel veel vluchten waren sowieso al geschrapt. Um, maar goed, ik krijg de indruk dat er nu... Uh, wel gevlogen wordt. Je vraag, welke groepen zijn er actief? Uh, vooral in het noorden van de Sinaï waren veel groepen actief. Uh, dat zijn Beduïne groepen, traditioneel, die ook in het verleden... aanvallen hebben uitgevoerd op toeristische centra. Uh, maar steeds vaker ook radicalere groepen aan al Qaeda gelieerde groepen. En die zitten dan voornamelijk in het noorden van de Sinaï... Uh, tot dan een paar weken geleden een van die aanslagen uh, het zuiden van de Sinai woestijn raakte. Nog niet in zo'n toeristisch centrum als Sharma maar daar wel alweer in de buurt. En ik stel me zo voor dat dat uh, toch wel wat zorgen heeft gebaard. Want op het moment dat je kennelijk relatief ongestraft uh, in het zuiden van de Sinai woestijn kunt komen, dan kun je dus ook op de punten komen waar die vliegtuigen laag vliegen. Dat is op de aanvliegroute voor een deel over zee... maar voor een deel zeer zeker ook over land. En wat probeert uh, de Egyptische ja, regering, de tijdelijke regering... of wat voor regering het ook is, maar wat, wat proberen ze daar uh, aan te doen... Het is een tijdelijke regering die daar zit totdat er verkiezingen zijn uitgeschreven. Het is een proces waar Egypte nu in zit, moet volgend voorjaar zijn beslag krijgen... en dan dus een definitieve regering. Wat ze proberen te doen, en het is een regering die aangesteld is door het leger... wat in dit soort gevallen wel handig is. Want het leger vooral ook probeert in de noorden van de Sinei orde op zaken te stellen, maar het is een ruig en onherbergzaam uh, gebied... een stenen woestijn eigenlijk, waar traditioneel gezien natuurlijk... heel veel uh, gesmokkeld wordt door die Bedouinenstammen. Het is dus ook heel erg makkelijk om je daar relatief ongezien uh, voor te bewegen. En dat is ook waar de Egyptische regering en het leger op dit moment uh, tegenaan lopen. Ze zeggen wel degelijk successen te boeken in de strijd tegen... wat zij noemen terrorisme in de Sinai-woestijn. Maar ja, zie ze maar eens allemaal te pakken en kennelijk... Zijn er dus signalen dat dat allerminst uh, 100% lukt? En dat groepen zich dus tegen vliegtuigen in het algemeen uh, zouden kunnen richten. En dus ook tegen Nederlandse vliegtuigen. Ik moet er nog bij zeggen, trouwens, dat die smokkel uh, natuurlijk niet van. Uh, vandaag of gisteren is, uh, wapens die de Gazastrook uh, ingaan. Bijvoorbeeld wapens die uit Libië gekomen zijn, zijn daar gesignaleerd. Wat voor wapens is mij niet bekend, maar het zou mij niet verbazen... als daar inderdaad ook de wat uh, grotere wapens bij zitten. Bijvoorbeeld luchtdoelraketten die vanaf de grond kunnen worden afgevuurd. Hoedzanne van Hoorn, dank voor jouw uh, bericht over de Sinai-woestijn. Dan Jolanda van der Velde, de Verkeersinformatie. Een update over het, uh, ja, het verkeer van een uh, kwartiertje terug. Uh, op de A27 Breda richting Utrecht was even een rijschok dicht. Er stond een vrachtwagen met pech tussen Oosterhout-Zuid... en Knopend-Hooipolder, 5 kilometer. File neemt toe op de A50 Eindhoven richting Os... tussen Sonnenbreugel en Breugel en Velgo Noord nu 12 kilometer. Heeft te maken met de snelheidscontrole daar. En na een ongeluk op de A59 Sirikzee richting Os... tussen Nuland en Knopend-Paalgraven, 7 kilometer. Politiek op Twitter. Veel tweets over het debat in de Tweede Kamer... vandaag over het gesloten begrotingsakkoord. Tweede Kamerlid Peter Oskamp van het CDA twitterde... spel vooral op de man, niet op de bal. Pechtold loopt nu al naast zijn schoenen. Respectloos naar SP. Ferry Mingelen, goedemiddag Ferry. Goedemiddag Lucella. Is dat een juiste observatie dat Pechtold uh, naast zijn schoenen liep... tijdens het debat? Nou, het is een beeld wat, wat de andere, de echte, de oude oppositie... graag vestigt. Ik heb ook nog een citaat van Wilders. Die had het over zijn ijdelheid, de heer Pechtold... Nou ja, hij is wel een beetje ijdel, ja. Uh, maar hij heeft ook wel recht om uh, een beetje ijdel te zijn... een beetje trots te zijn. Want hij uh, is een beetje de matchmaker van dit kabinet uh, geworden. De buitenboordmotor. Zonder hem was toch uh, dit, uh, dit akkoord wat vrijdag gesloten is... Uh, uh, niet tot stand gekomen, denk ik. Slob van de ChristenUnie heeft daar natuurlijk ook een aandeel in gehad. Maar Pechtold, uh, oude veilingmeester, heeft de partijen bij elkaar gebracht. Dus uh, hij mag wel een beetje ijdel zijn. Ja, en als je de reconstructies hoort he, over die onderhandelingen... dan heeft hij een forse rol opgeëist ook. Uh, zowel bij de gesprekken als ook bij de presentatie van het akkoord. En dat, dat past ook wel bij hem. Dat past zeker bij hem. Overigens krijg je hier natuurlijk concurrentie. Want ik zag in latere reconstructies ook dat Slop uh, de fractievoorzitter voor het zomerreces al in Zwolle had... Uit Wordt genodigd om samen te praten. Het is natuurlijk op zichzelf wel mooi dat, dat leden van de oppositie, fractievoorzitters, samen vergaderen om te zien hoe ze het kabinet kunnen helpen, CQ u een in de hm. wielen kunnen steken. Het is een hele nieuwe ontwikkeling. Nou, hè. En, en, en gunnen de andere partijen het pech tot dit? Of nee, uh, ja, ja, vinden ja, ze het heel irritant. Ja, dat vinden ze natuurlijk heel irritant. Kijk, eh, niet, niet eh, VVD, PvdA en ook niet Rutte. Want die, ja, die moeten natuurlijk oprecht dankbaar zijn zonder steun van en Pechtot en uh, uh, um, Slop. Sorry. En Van der Staai uh, was dat kabinet natuurlijk nu in grote moeilijkheden gekomen. Pechtot heeft altijd die rol voor zichzelf opgeëist. Uh, dat is voor de zomer is dat even helemaal misgegaan. Toen werd hij door Samsom op die. Be bekende strandwandeling werd die, uh, Op ja, hij. Op zijn plek gezet. Ja, hij kreeg een beetje uitgelegd waarom hij geen gelijk had. en hoe de wereld wel in elkaar zat. Dat, daar is Samsom heel goed in. Dat leidde niet tot een uh, wederzijds uh, begrip. Nou ja, later is dat, uh, is dat weer uh, rechtgetrokken. En Pechtold heeft daar gewoon een belangrijke rol in gespeeld. Vergeten overigens niet pe dat Pechtold daarbij zeer gesteund wordt. door zijn, door zijn uh, rechterhand Wouter Koolmees, een uh, financiële tovenaar die. Een natuurlijk een tijd op financiën heeft gezeten, alle trucs van de begrotingen kent en precies weet waar die moet prikken, waar die, wat je moet voorstellen om Pechtold ook te helpen in die begrotingsonderhandelingen. Dus dat, dat, is een, dat is in dit geval een ijzeren duo. En werd er ook duidelijk of Pechtold hiermee nu een gedoogpartij is geworden, hè, wat andere partijen zeggen van het kabinet, of is dit Ach, een eenmalige steun alleen voor deze begroting? Ja, Wat, wat, wat, wat in nemen, gedoog of niet gedoog, de, de situatie is dat deze drie partijen, deze drie oppositiepartijen, eh, nu afspraken hebben gemaakt over de begroting 2014. Die afspraken hebben voor een deel ook nog doorwerking naar latere jaren. Daar zijn ze dan ook aan verbonden. Eh, de, eh, de overige oppositie wil graag het beeld vest, eh, vestigen dat. D66, uh, de ChristenUnie en de SGP zich nu helemaal aan het kabinet hebben uitgeleverd. Nou, dat is niet zo. Op een aantal andere punten zijn geen afspraken gemaakt. En dan krijg je de hele tijd een discussie hoe ver het nou wel is en hoe ver het nou niet is. En die arme uh, uh, Arie Slop, die voelde zich gedwongen om ineens te gaan vertellen dat hij eventueel nog wel tegen de begroting van de ontwikkelingssamenwerking zou kunnen gaan stemmen. Ja. Omdat, omdat daar geen afspraken over zijn gemaakt. Waarop Rutte hem er feintjes op wees dat in dat geval vooral de PVV, en dat was wel leuk dat Rutte dat zei... en ook delen van de VVD, het wel goed zouden vinden... want als je de begroting van ontwikkelingssamenwerking afstemt... dan gaat die hulp dus niet naar de landen die die hulp zeer nodig hebben. Dus het is allemaal maar een beetje beeldvorming. De werkelijkheid is gewoon dat en Pechtold en Van der Staaij en Slob... de begroting steunen, maar nog steeds ruimte hebben om hun eigen hobby's te beleiden... als daar tenminste geld voor is. En als ze geen geld kunnen vinden, gaat het feest gewoon niet door. Goed, Ferry Mingelen, dank je wel. Oké, okay, dag. Dag. Het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft vanmiddag een nieuwe afdeling geopend... en die is speciaal voor kinderen. De geschiedenis van onderdrukking en verzet wordt verteld... aan de hand van verhalen van vier mensen... Vier mensen die zelf kind waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eén van hen is Jan Slomp, zoon van beroemde verzetsman Frits de Zwerver. We staan nu voor een soort liftdeur. Ja, en maar dit de, moet een de, tijdmachine de, voorstellen. Ja, we, gaan terug. Ja, we gaan terug naar 1930 ongeveer. Denk ik. We gaan op reis door de tijd. Zie je de, de jaartallen langs flitsen? Hou je vast. In Nederland trekken de Duitse soldaten in het land binnen. Nazi-Duitsland is nu de baas in Nederland. Dit is Eva. Dit is Jan. Dit is Nelly. Dit is Henk. Wil jij weten wat zij in de oorlog hebben meegemaakt? Ga dan op onderzoek uit. Hallo, ik ben Jan. Ik woon in een dorp dicht bij de grens met Duitsland. Ons huis staat naast de kerk, waar mijn vader is dominee. Elke zondag zit ik, kijk, veel mensen. Heeft u bij het verzet gezeten? Heeft u bij het verzet gezeten? Uh, een heel klein beetje, omdat mijn vader in het verzet zat. Okay. Dus ik moest wel eens bonkaarten knippen... en onderduikers naar hun plek brengen... en geheimen bewaren, dat was het belangrijkste. Maar mijn vader was dus de leider van een hele grote verzetsorganisatie. En die liet zijn kinderen ook werken, hoor. Het was heel spannend om te doen. Ja. Stel je voor dat jouw vader in het verzet zat. Je vader vraagt om een dag... wil je deze onderduiker even naar een ander adres brengen. Zou je het doen? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Hoe oud was u toen? Toen de oorlog begon, zeven jaar. Maar toen dus bij ons de eerste onderduikers in huis kwamen... dat was toen ik negen was, tien jaar, die tijd ongeveer. Hoe oud ben jij? Ik ben tien. Precies, ja. Toen was ik een kleine verzetman... Wat kun je hier allemaal doen in de huiskamer van Jan Slomp? Uh, je kan luisteren naar uh, verhalen die hij heeft meegemaakt. Mm -hmm. Oh, daar en, zat hij. Dat was yeah. zijn stoel. En je ziet waar iedereen van het gezin zat. Vader. Moeder ja. zat hier. En valse persoonsbewijzen. Ah, oh, oké. Okay. Ja. En dan van joden en van NSB'ers en van onderduikers. Zo is wel cool, hè, die tijd? Ja, yeah. nou ja, niet heel erg cool, maar wel om Dat was wel zo spannend. te zien. Ja, maar wel om zo te zien. Ja. Al die dingen die dan er nog wel zijn overgebleven... Hé, hey, een sprekend koffiekopje. Ja. Wat komt eruit? Goedelijk. Uh, zijn vriendjes mogen niet meer komen spelen. Is misschien te gevaarlijk? Ja. Want er zitten hier vast onderduikers. Misschien wel onder de... Nee, niet onder de tafel. De meesten eten s'avonds mee en blijven maar één nacht slapen. Ze liggen overal. Er is niet eens ruimte om met mijn me kanoot. te spelen. Voor wie zou jij opkomen? Nou, ik zou niet voor Hitler zijn. Want ik vind het gewoon flauw om te zeggen dat mensen met een ander geloof of zo hier niet thuis horen of zo. En dat gebeurt nog dagelijks in de hele wereld. Dat gebeurt overal. Het is bij mij ook wel eens gebeurd. Mijn moeder die komt uit Duitsland en toen werd ik gepest over dat mijn oma en die mensen die het allemaal nog beleefden hebben van mijn familie voor Hitler waren en dat dat niet goed was en zo. Maar dat snap ik zelf ook wel, dat het niet goed is. Maar, maar wat erg dat jou dat is overkomen. Ja, Ja, het is niet fijn, maar het kan gebeuren. Ja. Hoe oud bent u nu? Ik ben nu bijna 81. Het is wel bijzonder dat je nu gewoon nog even kunt praten... met iemand die dat allemaal heeft meegemaakt. Dat klopt. Want ja, dat worden er steeds minder. Ja, en daarvoor heb je steeds misschien ook zo'n museum nodig. Ja. Als we er niet meer zijn, is ons verhalen gelukkig nog... Ja. U hoorde een verslag over het Verzetsmuseum... met de kinderafdeling van Roel Pauw. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Met Anhoek Thijssen. Ja, u hoorde het al. De Democraten, de Republikeinen en de Amerikaanse Senaat... hebben een akkoord bereikt. Veel is daar nog niet over bekend geworden. Maar de nieuwsites volgen elke stap in Washington. Duidelijk is dat de ogen gericht zijn op het huis van de afgevaardigden. Het akkoord in de Senaat kan uh, de afgevaardigden in het huis een stapje bij een verhoging van het schuldenplafond brengen, maar zover is het nog niet, terwijl de klok tikt. Is is markets are in negative territory as we get closer to Thursday's deadline to raise the debt ceiling. President Obama called for quick action and still no deal. Ja, no deal, dat is in Amerika. Verslaggever Danny Goosen van Nieuws is voor de Russische ambassade in Den Haag gearresteerd. Po Nieuws schrijft onder de hashtag FreeDanny op de site dat martelaar van het vrije woord Goosen werd aangehouden nadat hij kritische vragen had gesteld aan de Russische ambassadeur. Goosen zou in Den Haag een dialoog willen aangaan over het verloop van het Nederlands-Russische vriendschapsjaar. Dat deed hij met een megafoon. Po Nieuws meldt dat Goosen werd afgevoerd naar een lokaal cachot en dat hij het naar omstandigheden goed maakt. Eh, brandpunt reporter citeerde er al uit. Maar vandaag publiceert ook Weekblad Panorama... delen uit het strafdossier van kickboxer Badr Hari. Het zijn gesprekken die Hari zou hebben gehad met de recherche... tijdens het onderzoek naar een mishandeling. Hari zegt onder meer... Ik sta niet in voor andermans mongolig gedrag. Dat is het gebeuren dat ik vaak meemaak in uitgaansgelegenheden. Zijn advocaat is woest en vraagt de media niks meer... uit het strafdossier te publiceren zolang de zaak onder de rechter is. En dat kan nog even... Even duren. Vorige week liet het OM weten niet met een strafeis te komen... totdat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het lekken van het strafdossier. De nieuwe kandidaten van Lingo! Worden die nieuwe kandidaten? De vraag is vooral wie durft zich op te geven. Want de Tros gaat een speciale uitzending maken. Nu lingo. Dat betekent naakt meedoen. De omroep doet dit in het kader van uh, nu dag 2014. 1 juni volgend jaar is dat. Ja en of de uitzending doorgaat is nog niet zeker. Want er moeten wel genoeg serieuze aanmeldingen zijn. Belangstellingen, belangstellenden moeten ouder zijn dan 18. En kunnen zich met een medekandidaat aanmelden op de site van de Tros. Dan nog het concert dat Anouk vanavond zou geven in Gelderdoom in Arnhem. Dat gaat niet door, omdat ze problemen heeft met haar stem. Zoals drie keer de hoofdact van Symfonica in Rosso was de bedoeling.